Sit zit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse politiek activist Charlie Kirk is overleden, meldt president Trump. Kirk was een vertrouweling van Trump en populair onder rechtse jongeren in de VS. Hij hield een presentatie op een universiteit in de staat Utah. Daar werd hij onder vuur genomen en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of er een verdachte is aangehouden... President Trump maakte op zijn eigen sociale netwerk bekend dat Kirk 31 jaar is overleden. Nederland komt zo snel als mogelijk met een importverbod op spullen uit Israëlische nederzettingen. Dat heeft demissionair minister Van Wil gezegd in de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid steunt een verzoek van D66 om met wetgeving te komen om zo'n verbod nationaal te regelen. Van Wil gaat kijken naar een manier die sneller gaat dan de wet veranderen. Ruim twee weken geleden stapte NSC nog uit het kabinet omdat toenmalig minister Veldkamp onvoldoende steun voelde voor maatregelen tegen Israël. Ook hij wilde toen onder meer een importverbod op spullen uit Israëlische nederzettingen. De organisatie van de Ronde van Spanje heeft besloten de individuele tijdrit in te korten om veiligheidsredenen...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 Slick, blow. Like. Start the mold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 not hiding no more, done with this online charade.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 Celebrate the glory But that was not to be In the twist of separation You excelled it free and free Can't you find Can your little room